Mariette Krol met het NOS Journaal. In Sanaa, de hoofdstad van Jemen, zijn zeker 78 mensen om het leven gekomen... toen ze werden vertrapt bij het uitdelen van hulpgoederen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er ook zeker 100 gewonden. In een schoolgebouw in het oude centrum van de stad... hadden zich honderden mensen verzameld om hulpgoederen te ontvangen in het kader van de Ramadan... Ooggetuigen zeggen dat Houthi-rebellen die in Sanaa de macht hebben... in de lucht schoten om de mensenmassa onder controle te houden. Daarbij zou per ongeluk een elektriciteitskabel zijn geraakt... en ontstond een explosie waardoor mensen in paniek raakten. De Tweede Kamer praat over drie weken na het meireces verder over het stikstoffonds. Het debat de afgelopen dag daarover liep zo ver uit... dat minister Van der Wal niet meer aan het woord is gekomen... Het kabinet wil in het stikstoffonds ruim 24 miljard euro stoppen... waarmee boerenbedrijven kunnen verduurzamen of worden uitgekocht. In het debat werd duidelijk dat er in de Kamer nog lang niet voldoende steun is voor het fonds. De BBB vindt dat er nu te veel geregeld moet worden met het geld... het stikstofprobleem, maar ook broeikasgassen en de waterkwaliteit. En partijen als GroenLinks en de PvdA vinden dat er te makkelijk geld wordt uitgegeven aan onduidelijke doelen. De politie in Rome heeft extra veiligheidsmaatregelen getroffen in aanloop naar de wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma in de Europa League. De clubs spelen vanavond tegen elkaar, maar rond monumenten zijn nu al hekken geplaatst en in bepaalde wijken surveilleren extra politiemensen. Het stadsbestuur van Rome is bang dat Feyenoordfans vernielingen aanrichten, net als in 2015. Daarom zijn er geen Nederlanders toegestaan in het stadion, maar in de stad worden toch enkele honderden Feyenoordfans verwacht. Het weer droog en 2 tot 6 graden. De komende ochtend wat regen. In de middag zon, maar ook buien met kans op onweer. En het is kil met 10 tot 12 graden en een stevige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. FM. Take me back, take me back to the my heart makes it Perdimos el control, solo nos conectaba el ritmo y el calor. No, no, no, pares, no. Yo fui quien te roba. No, no, el corazón. Esa noche en México. Es no... I think it's time to put your clothes Turn the music up I got my records on I shut the world outside Until the lights come on Maybe the streets are light Baby, the trees are gone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 I'm you. Of the game, so I'm destined to bust moves. Dog pounds what I'm rapping. If you're not giving time, get the fuck out of my special. Cause I don't wanna see you tomorrow.